...met het NOS-journaal. Voor de vierde dag op rij zijn er schermutselingen... ...bij de grens tussen Cambodja en Thailand. De landen beschuldigen elkaar ervan... ...met artillerie te hebben geschoten. De Amerikaanse president Trump zei gisteravond... ...dat hij contact had gehad met beide leiders... ...en dat ze allebei een onmiddellijke wapenstilstand wilden. Maar volgens Thailand kan er geen dialoog zijn... ...zolang Cambodja Thaise burgers bestookt. Bij de gevechten zijn voor zover bekend... ...zeker 33 mensen gedood. Ruim 200.000 mensen sloegen al op de vlucht. Bij de veiligheidsregio's zijn er zorgen over de toekomstige beschikbaarheid van defensie bij crisissituaties. Al jaren verleent de krijgsmacht ondersteuning bij bijvoorbeeld natuurrampen. Dat gebeurt door de inzet van blushelikopters. Maar sinds kort heeft het leger de handen vol aan het voorbereiden op een mogelijke oorlogssituatie. Dat heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van personeel en materieel. Het Israëlische leger zegt in drie gebieden in de Gazastrook de militaire activiteiten tijdelijk te staken. Het gaat om Al-Mawasi in het zuiden, Deir al bala in het midden en Gaza stad in het noorden. De pauze geldt voorlopig dagelijks van 10 uur s ochtends tot 8 uur 's avonds. Daarnaast zijn er beveiligde routes aangewezen waar VN-konvooien en hulporganisaties voedsel en medicijnen kunnen aanvoeren en uitdelen. De aankondigingen volgen op forse internationale kritiek op Israël... vanwege het veroorzaken van een grote humanitaire crisis in Gaza. Israël laat niet of nauwelijks voedselhulp toe. Bij een ernstig ongeluk op de A12 afgelopen nacht zijn twee mensen gewond geraakt... waarvan er één, volgens RTV Utrecht, er slecht aan toe is. Twee auto's zouden met elkaar in botsing zijn gekomen... waarna er eentje over de kop zou zijn gevlogen. Door het ongeluk was de A12 richting Utrecht tussen Bunnik en Knooppunt Lunette de hele nacht dicht. Het weer, vooral in het zuiden soms wat regen. De rest van het land blijft het grotendeels droog. De maxima komen vanmiddag uit op een graad of 21. Morgen is de kans groter dan vandaag. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon. De temperatuur komt nauwelijks meer boven de 20 graden uit. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 Pomme Ik Mag je schoenen? Zet ze uit de pas. Ik zal de doos bewaren. Zandvoort ZFM.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 Dream alive. Now it makes me sad. It makes me mad. It's gone from your eyes I better realize Eyes without a face Eyes without a face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 Oh, I'm that or I'm done. Hon heet Anna. Anna heet hon. En hon kan bana, bana. Het is zo Och Hon rrygje op in onze kanal. Ik wil berätta voor je dat ik een bot. Ik ken een Anna.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 ik ben een kanalenvallands. trodde dat ik had zo veel, maar Anna schreef en zei: "ik eengen bot. ik ben een wellet nu tevreden, wellet vreemdende voor mij. maar er is niets om te verklaren, voor in mijn ogen is er altijd een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 the key And we all have a cross to bear but in the I'm